Jelle Seubering met het NOS-journaal. Een onderzeese stroomkabel tussen Finland en Estland is mogelijk gesaboteerd. Finse autoriteiten doen onderzoek naar een storing in de kabel. Vanmiddag viel de stroom weg en op hetzelfde moment was een containerschip uit Hongkong in de buurt van de kabel. Blijkt uit gegevens van het scheepsverkeer. De storing had geen invloed op de elektriciteitsvoorziening van Finland en Estland. Of er ook echt sprake was van sabotage moet blijken uit het onderzoek. Premier Schoof wens Suriname rust en waardigheid na het overlijden van Desi Bouterse. Bouterse drukte een belangrijke stempel op de Surinaamse samenleving, zegt de premier op X. En verwijst naar de decembermoorden. Met zijn overlijden heeft hij zijn straf nooit uitgezeten, schrijft Schoof. De Surinaamse president Santokki heeft de echtgenoten en nabestaanden van Bouterse gecondoleerd. Ook riep Santokki op tot kalmte. Bouterse overleed gisteren. Hij was 79. Zijn partij NDP noemt hem een visionair leider... die streed voor de vooruitgang en eenheid van het Surinaamse volk. Tegenstanders van Bouterse noemen het jammer dat hij nu niet de cel ingaat. Het stoffelijk overschot van Bouterse is door de Surinaamse autoriteiten... in beslag genomen en naar het mortuarium gebracht. In de Oude IJssel bij Laag-Keppel in Gelderland... is vanmiddag het lichaam van een vermiste man gevonden. Het gaat om een man van twintig uit Polen. Hij werd al een maand vermist... Volgens Omroep Gelderland werd zijn telefoon al eerder gevonden bij een brug. Daarna werden meerdere zoekpogingen gedaan. Volgens de politie is de man niet door een misdrijf om het leven gekomen. Het Russische vrachtschip dat in de Middellandse zee is gezonken... was slachtoffer van een terreurdaad. Het Russische persbureau RIA hoorde dat van de eigenaar. Er was een explosie in de machinekamer. Twee van de zestien opvarenden worden vermist. Het weer, veel bewolking en wat motregen. Vannacht is er kans op mist en het koelt nauwelijks af. Morgen bewolkt en ook weer wat regen. Het wordt dan ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. Met nu jouw keuze. ZFM pop, pop, pop, muziek, pop, pop, pop, pop Boulevard Het radioprogramma Met leuke en interessante Verhalen en feiten Uit en over de popmuziek getting mad Girl, please Why the treat me so bad?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 Dus laten we volgend jaar ook weer eens op Rob Hoeken en Marjo stemmen. ander nummer van een uh, Drinking on my bed of zo. Ja? Ook een heel mooi nummer, maar ik heb toch gekozen voor Marjo. Het is een heel en... de, uh, lekker nummer, maar in principe een heel simpel uh, bloesje. Een uh, drie akkoordenschema. Zie hoe ver <laughs> je daarmee kan komen. Hè? Zeker, ja. Maar niet in de top 2000.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 Broom beroemde Rolling Stones-lijst, de Rolling Stones-magazine... Uh, ja. ja. ja, van ja, uh, de, de beste al 500 sorry, ik overdrijf, Beste Albums, die is ook heel erg omgegooid. Hè? Klopt, ja. Die is, die is ook, ook uh, ja, ja, mag ja. ik dat zeggen, heel erg woke geworden. Dus uh, dat een of ander artiestje die net begint boven, boven Sgt. Peppers eindigt. Ja, dus inderdaad. Dat, ja. dat ja. moeten we ja. allemaal ja. meemaken. Ja. Maar goed, het, is, het zijn maar lijstjes natuurlijk. Ja.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 Dus meer dan overnemen, nou dat is toch triest. Waarschijnlijk dat, dat Like a Rolling Stone... dat, dat, dat belichaamde het echte hippiegevoel, gevoel. Het vrije, de vrije geest. Want waarom was dat zo belangrijk? Ik denk dat het... Uh, dat is gewoon een mooie nummer. Dan, maar. Inderdaad, ook een belangrijk je, nummer is. Hè? De ja. teksten, ja zeker. Ja, ja. ja zou het inderdaad terugslaan op... Uh... Ja, het is, de tekst is wel heel erg uh, de tijdgeest, denk ja, ik. Ja. zeker. Ja, zeker. Dat ja, mooi. De heel mooi. Ja, maar die staat erin, dus die kunnen we helaas niet draaien. Er staat er nog wel in, gelukkig. Goed dat je ja. het allemaal hebt uitgezocht. Ja, het is leuk. Het is uh, leuk om te zien wat er toch in die top 2000 staat. En uh, verbanden te leggen en zo. Het doen ze ook steeds meer, hè? Ze kijken naar uh, per provincie.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 Heerlijk, ja. Ik zou zeggen NN, dat is het mooiste. En circle en The Rolling Stones. Ja. Goed, jouw lijstje. Ja, mag ik? Uh, ja, je wat mag noemen? eentje beginnen. Ja. ja ik had uh, ja. dat blijft toch een beetje dicht bij uh, de top 2000s van vroeger. Ik had een jaren tachtig nummer. Ja. Uh, ik zoek het even op van uh, de Duitse groep.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 van uh, een fantastisch mooi voorbeeld... van, van synthetische of synthesizer pop... hoe je het wil noemen. Het, het, ik heb het nog even nagekeken. Je hebt ook heel veel onderzoekwerk gedaan... over die top 2000. Tot 2018 stond hij in de top 2000. Oh, oké. Okay. Cool. Ja. Maar uh, volgens mij is het er nu uit, hè? Ja, is er dan hoort hij. Er staat nog geen andere nummers in van In 2001... Ja. Daar ga ik weer, dus net na het begin, toen was hij ja. net pas twee het hoogst, nummer 740. Dat, Dat vind ik eigenlijk. een hele mooie notering. Ja. En uh, ja, die is prachtige zangeres Claudia Bruggen. Ja. Je moet ja. de video maar eens kijken. Heel erg goed, echt magische muziek. Het gaat dus over relaties, duelleren. Ja, de vergelijking: duelleren totdat het over is, hier vrij letterlijk met fysiek geweld. Maar ja. het, is, het is eigenlijk een metafoor voor de, het verdwijnen van de passie.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 Nou ja, rap is natuurlijk het is, het is een prachtige rap muziek als je het hebt over taalkunst. Beastie Boys was toch ook wel heel erg grappig. Zeker, maar ja. als je alles uh, uit rapmuziek wegstreept van uh, bitches en uh, ja. snel geld verdienen en de uh, hoed. Als je dat schrijft, dan wat, hou je daar nog veel over. Dan hou je nog wel een klein beetje rap over, dat denk ik zeker. Daar zou ik eens naar op zoek moeten. Maar dat is niet veel.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 smile at me Work all your life You end up with nothing Live in one room Like a bomb I flew in a plane and I fought in a war We lived in a castle I Slept on the floor And I don't want to be All alone anymore I'm sorry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 talk to myself. Cause I'm scared to go out. I just wanna know. What was it all about? sorry. Goed, ik heb een uh, ander nummer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 Okay. Voor de rest geen andere nummers. Nee. Maar hij is niet onverdienselijk. Hij heeft uh, drie andere nummers er ook in de top 2000. Hè. Is You Really Going Out With Him? Dat is die a cappella versie. Die staat op uh, 874. En The Real Man? Dat is natuurlijk ook een verschrikkelijk mooi nummer. Ook een mooie tekst eigenlijk. Hè. Want, uh, ik heb er ook een hele uitzending gewijd aan. Oké, okay. ja. allang. Ja. En nee, inderdaad, ja. een tijdje geleden. Misschien kan ik die nog wel eens herhalen. En. Uh,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 Dat is toch weer jammer dat ze dan de a cappella versie nemen. Het heeft wel wat, het is wel heel bijzonder inderdaad. Ja. Het is wel apart, maar ik vind de originele versie. Uh, Misschien beter. nog mooier inderdaad, ja, klopt, ja. ja. Maar dat album, ja, en toen Night and Day was dat ook een album van. Ja, dat is het mooiste nummer. En daarna ik ben ik ja, hem uit ja. het oog verloren. Ja. En daarna heeft hij nog veel gedaan. Omdat, uh, maar zoals was het een Stepping Out, sorry, het heette dat niet. Of was het album, heet Heette Night and Day? Night and Day, ja, maar ja. Stepping nou. Out is een van de mooiste Schrikend. nummers van dat ja. nummer. Wat mooi geproduceerd album ook, zeg. Ja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 Couldn't We gaan...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 En uh, ik kwam uit op uh, XTC, de groep XTC, XTC. Senses Working oh, Overtime. Okay. Ja, ja. Daar zit namelijk, niet pas wat verder op het nummer, een prachtige twaalfstagen in. En uh, die zanger van XTC, die heet Andy Partridge, die heeft synesthesie. Ik moest ook even opzoeken wat het is. XTC, ja, is een uh, druk, hè? Uh, nee, hij heeft een aandoening of een conditie ja. die dat heet synesthesie.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 Het getal 6 is bijvoorbeeld verbonden met uh, versgemaaid gras. De geur van okay, versgemaaid gras. Ja, ja. Komt dat boven. En dat, dan. Zit dan, dat zit dan bij elkaar. Maar voor een ander is bijvoorbeeld het getal 6 Associatie met de kleur bruin. Ja, ja. Ja. Dus er zit een hele interessante verknoping in je hersenen, waardoor die zintuigen dwarsverbanden vormen. Oh. En uh, oh. dat zingt hij ook over zijn. Conditie, het is, yeah. het is geen aandoening, want dat klinkt veel te zwaar, maar die Andy Partridge zingt dus over I've got five senses working overtime. Yeah. Hij wordt er zelfs <laughs> een beetje horendol van. Heeft hij het prachtige nummer over geschreven? Ja, de tekst is een beetje, heel, is heel erg optimistisch. Van een prachtige zin, all the world is football shaped, and the world is biscuit shaped. Ja, ja. <laughs> It's just for me to kick in space, dat is, dat is gewoon een oh, soort... Eerlijk, ja. Uh, ja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 Bij, uh, bij Fields A Friend of Mine een onbekend uh, groepje eigenlijk hè? en dit is met mij bekend geworden door uh, de Adje Bouwman top 10 op Veronica okay. toen ze nog een radio uh, C-sender waren, piraten en was elke maandagavond was Adje Bouwman daar en die had uh, altijd een top 10 eigenlijk hè? en dat was ontzettend leuk, bijvoorbeeld op één stond de totale oeuvre van de Beatles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 Ik zou het oh, heel leuk vinden om hem uh, inderdaad uh, nog een keer te interviewen. Dus Ad, als je luistert... Laat van je horen. Ja, stel je in verbinding met ZFM Zandvoort en dan komt het allemaal goed. Dus hier de top 1 van uh, Adje Bouwman. Fields met A Friend of Mine.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 Een nieuw leven voor, zeg maar, ja. piraten in dat verhaal die daar muiterij uh, plegen en iedereen uh, overboord kieperen die, uh, die er niet, niet mee wil doen. Ja, en dan ja, beginnen ja. ze een nieuw leven ergens, wat ja. op zich mooi is, of de transformatie.